ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude 12 kilometer langzaam rijden kost je bijna een kwartier extra. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A10 tussen Landsmeer en Zeeburg. 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Kost je ongeveer een drie kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Huilen, maar wist niet dat je vol vast bleef en mijn kamer nooit meer vrij bleef. Rij naar die rol en bedenken nieuw lied over een held die jou alleen liet. Jij hebt mijn leven, ik ga weer feesten. Jij kon me niks zinvols geven. Zwijg als ik ga, ben het geteld, wat je ook zegt. En of je nog belt, ik ben jou zat, jij zag dat niet. Vuisten omhoog, we gaan los op de biet. Zwijg als ik ga, ben uitgeteld, wat je ook zegt. En of je nog belt, ik ben jou zat, jij zag dat niet. Vuisten omhoog, we gaan los op de biet. Johnny Depp. speelt in een cafeetje bij een bruggetje op zijn trekzak altijd een vluggertje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 www.zfmzandvoort.nl Als ik daar. Vader je halen <laughs> Ik wil amor Ik weet mijn kans bij de volgende dans En ik kust en daarna op een bankje I know het nu beest aan de moed, show is beest aan show lieber in me Maan blijft blijf niet staan en loop, maar achterna door de straat over het plein Met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld in je Hercules held Je haren in de wind en alles wat je vindt En wie je ook bent, koning of president Waar je klant, het en een hoe papa bent Iedereen moet mee, of wie wil, ja of nee Alle clubje partij, alles hoort voorbij Kom en loop me achterna, met je griep en hernia Niet te vlug, niet te snel, met je pink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 Het is tijd voor een boswandeling. Zo, jij hebt een flinke bos. een euh, <lacht> in je tuin staan? <lacht> dit, dit, dit, dit is ZFM. We'll Groejes, de schem de Zo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 This Because... Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Wow. Ik heb mijn tijd aan jou verspild.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 Maar dat meen ik serieus Want voor mij is er maar